Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Hilversum is op de middelbare school geweest van twee meisjes die dit weekend om het leven kwamen. Ze zaten met hun ouders in de auto toen een spookrijder tegen ze opbotste. De meisjes en de spookrijder overleefden dat niet. De ouders liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de rector van de school zijn leraren en leerlingen in shock. We zijn in een nieuwe realiteit gekomen waarin we twee leerlingen zijn verloren. Maar de school gaat door, er zijn lessen. Uh, hoe moeilijk ook is het ook voor die kinderen belangrijk om structuur en regelmaat weer, uh, weer te vinden. En uh, eigenlijk dit ook een plek te geven met elkaar. Er is inmiddels een stilteruimte op school gemaakt waar leerlingen en docenten stil kunnen staan bij het overlijden van de zusjes. Negen mensen met een link met Nederland hebben vandaag de gazastrook verlaten. Het gaat om mensen met een Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsstatus en hun gezin. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog contact met 16 mensen in Gaza die ook een link hebben met Nederland. Na een oproep in opsporing verzocht is een iPhone-dief opgepakt. De man uit Den Haag deed zich op Schiphol voor als vrachtwagenchauffeur en ging er in oktober vandoor met honderden telefoons. Dankzij de beelden die op tv zijn geweest is de man opgepakt. De telefoons zijn nog wel spoorloos. En met pakjesavond voor de deur hebben de hoofdpieten van PostNL en DHL ook een update gegeven. Nagenoeg, alle pakketten zijn op tijd binnen, zeggen ze. Maar ook andere hulp Sinterklaasen waren vandaag op pad, om zelf nog last meer minute cadeaus te kopen. En een beetje stressen is dat wel, zien we bij Hart van Nederland. beetje wel, ja. Hoe ja. komt dat toch? Ja, te laat begonnen. Ja. Ja, we vieren het 6 december, dus wel, we, dachten we hebben een extra dag. Sinds uh, voorpret heb ik. Voorpret? Ja. ja. ja. PostNL verwerkte op de drukste dag ruim 2,5 miljoen pakketten. Net als bij DHL viel die rond Black Friday. En ook vandaag hebben ze beide rond de 2 miljoen pakketten bezorgd. En dan nog het weer, ook vanavond regen... en dat er sneeuw in het Noordoosten blijft de sneeuw liggen. Morgen wat regen en dan een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzondere reden op de weg op dit moment...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 Het op podium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. Goedenavond, Mede met al.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 Agenda's. Vanavond is het tijd voor de allereerste aflevering van Play It Loud Live... waarin ik lokale of regionale metalbands podium geef in de studio... om hun muziek te laten horen of over hun band te komen vertellen. Ik zit er dan ook in een volle studio met maar liefst vier van de vijf bandleden... van de symfonische folk metalband Solar Cycles uit Hoofddorp die komende vrijdag 27 oktober een release show doen... voor hun debuutalbum Loenaar in poppodium C. -Punt, voorheen de Duiker. In Thuishaven-Hoofddorp. En ter ere van dit heugelijke feit spreek ik er vanavond met de bandleden... over het ontstaan van de band, hun muziek... en uiteraard over de release van hun allereerste langverwachte langspeler. Allereerst iedereen van harte welkom in de ZFM-studio vanavond... en ontzettend leuk dat jullie erbij kunnen zijn vanavond... om hierover te komen vertellen... Helaas kon de violisten er vanavond niet bij zijn. Maar hopelijk kan ze vanavond wel luisteren. Ik denk het wel. Lasten. Ik hoop het ook. Uiteraard ook uh, ontzettend bedankt voor deze eer en kans die jullie me geven. Uh, kunnen jullie allereerst voor de luisteraars die niet bekend zijn met jullie als band... Uh, jullie misschien even voorstellen wie jullie allemaal zijn... wat jullie binnen de band doen en aan wie mag ik als eerste het woord geven? Yes. Frank, aftrappen. Oké, okay. geen jaar Ik ben uh, Frank Timmerman, ik ben de toetsenist van de band. Uh, en ik kom uit uh, Hoofddorp. Welkom Frank, dankjewel. Ik ben Ralf IJsbrandi, ik ben de drummer van de band en ook ik kom uit de Hoofddorp. <laughs> yeah. Ook welkom. Ik ben Ioan IJsbrandi, ik ben de gitarist van de band en ik schrijf de nummers. En uh, ja, ik kom eigenlijk ook uit de Hoofddorp. Uit de hoofddorp. <laughs> <laughs> ook welkom Iwan. Ik uh, ben Sascha van der Meer, ik ben de zangeres en bassist van de band en ik kom oorspronkelijk uit Bussum. Nou, Helemaal goed. Dank jullie wel voor jullie introductie. Uh, zoals bij elke interview die ik met de bands heb... begin ik graag bij het begin van het verhaal en de oorsprong. Uh, zo krijgen de luisteraars natuurlijk een, meteen een uitgebreide achtergrond van jullie band... en de leden en de muziek die wordt gemaakt. Uh, hoe is het allemaal voor jullie begonnen? Uh, wie van jullie kwam op het idee een band te beginnen? En wanneer begon het allemaal voor Solar Cycles? En wie mag ik het woord geven? Uh, ik was eigenlijk degene die uh, met het idee kwam. Ja. Yeah. Uh, dat was rond de zomer van 2014. Mm -hmm. uh, ik had al een tijdje uh, in contact gekomen met volkmuziek... en het leek me echt wel heel gaaf om dat uh, met metal te combineren. Yeah. En toen zijn Iwan en ik uh, ja, samen eigenlijk begonnen... om uh, de eerste concepten te maken... Okay. En toen hebben we eigenlijk meteen Ralf erbij gevraagd, want dat is Iwans zijn broertje. Mm -hmm. <laughs> en toen zijn we eigenlijk op internet gaan zoeken naar andere muzikanten om de band compleet te maken. Dus uh, begin 2015 uh, waren we eigenlijk al compleet. Ja, Oké, okay. dat is vrij snel. Ja. <laughs> en um, jullie inspiratie voor de bandnaam, jullie heet de Solar Cycles ja, ja. en de muziek uh, die jullie uiteindelijk gingen spelen. Waar, waar kwam dat vandaan? Dat jullie... Ja, eigenlijk kwam ik uh, op de bandnaam. Ik was er een tijdje al over aan het nadenken. En uh, ik wilde een naam vinden wat voor mij ja, heel goed mijn uh, motivatie... Voor, uh, ja, uh -huh. voor mijn teksten eigenlijk uitdrukt en ook voor de band. Uh -huh. En ik vond Solar Cycles een hele mooie naam... omdat het voor mij uh, heel erg in verbinding staat met de cyclussen van de natuur. Uh -huh. Maar ook uh, met de zon als een soort van... Uh, ja, uh, ...machtig uh, iets wat ons alle, le alle leven geeft... ...maar ook wat in veel religies toch wel een... Uh, ...ja, een paganistische religie is... ...met name mm -hmm. een belangrijk uh, ding is van zonnegoden en zo. Hey, uh. okay, interessant. Ja. <laughs> en daar ben je al best wel lang in verdiept ook uh, in het ja, paganisme? paganisme. Ja, ja, het is eigenlijk heel erg uh, vanzelf gegaan. Ik ben mijn hele leven al een enorme liefhebber van de natuur... Mm -hmm. En ik uh, vind het eigenlijk al sinds dat ik heel klein ben... echt uh, heel erg naar nee, dat we ja. als mensen zo slecht met de natuur ja, ja. omgaan. Zeker. En uh, ja, het is eigenlijk geleidelijk doorgerold... in dat ik wat meer te maken kreeg met... Uh, toen ik op de universiteit zat met esoterische wetenschappen. Mm -hmm. vond ik heel interessant. En uh, ja, zodoende ben ik, ja, heb ik echt mijn plek een beetje gevonden... in ja wat geloof ik nou eigenlijk, hoe sta ik uh, in het leven... En, ja. Ja. Dus jij uh, ja, voelt jezelf wel een soort van pianist of zo? Of hoe, hoe kun je dat Ja, ik, ik voel me heel erg verbonden met de natuur. Uh -huh. En ook uh, geloof ik echt wel dat er meer is. Komt ook omdat ik als uh, klein kind mijn ouders heb verteld over dat ik gereïncarneerd ben. Uh -huh. Dus ja, dat ja. Okay. <laughs> is eigenlijk, heeft altijd een hele grote rol uh, ja, in mijn leven gaat. gespeeld. Uh, ja, dat mooi. er meer is. Ja, ja. Oh, okay. ja, ik ben er zelf niet zo heel erg in thuis, maar <laughs> het fascineert me wel heel erg. Ja, okay. ja. Ik ben zelf ook wel een groot liefhebber van de natuur. Dus, uh, ja, en ik vind het ook uh, ja, jammer hoe we met de natuur omgaan. Dus, ja, precies. Uh, dus, uh, ja. Ik begrijp jou hoe... Oké. Zeker. En um, ja, de schitterende artwork natuurlijk van zowel jullie EP als uh, nieuwe album ja, Lunar is ook prachtig. Uh, we hadden al eerder uh, de taart uh, aangebroken ja. die ik voor jullie heb gemaakt. <laughs> uh, met, uh, met dat logo of de, de album Hoes. Ja, dat yeah. smaakte goed ook. Ja, dat was een lekkere taart. <laughs> Dankjewel, ja. Hema. Ja. <laughs> nee, het, het was, was een, een hele lekkere taart. <laughs> uh, wie heeft uh, dat uh, artwork, of artwork bedacht? Of wie heeft dat ontworpen? Hebben jullie er een ontwerper voor of ja. hebben jullie dat zelf gedaan? Ik doe dat zelf. Je hebt dat zelf gedaan? Ja. Wauw. Wow. <laughs> Oh. Ja, ik, ja, ik ben naast dat ik muziek maak ook gewoon... Ja, eigenlijk al heel erg vaak creatief bezig. En uh, als ik dus nadenk over hoe het album eruit moet zien... dan ga ik eigenlijk zoeken naar een soort uh, allesomvattend beeld. Mm -hmm. Ik begin eigenlijk gewoon te voelen wat ik ja, in mijn hoofd zie bij de nummers. En dan zoek ik naar een beeld wat eigenlijk bij alle nummers past. Yeah. En ook niet... Te veel het verhaal invult, want ik vind het wel belangrijk dat uh, onze luisteraars ook nog ja, zelf hun uh, fantasie erop los kunnen laten. Ja. Zeg maar. en... Heel mooi. Ja, ja. Nou, heel <laughs> belangrijk ook zeker. Ja. <laughs> Uh, nu wat betreft jullie individuele taken binnen de band en de muziek die jullie maken. Uh, Beginnen we bij de mooie toevoeging van het prachtige vioolspel ook van Sylvana. Die mm. hier helaas niet uh, bij kan zijn vanavond. Mm. Uh, wat een geheel wel een klassiek, maar ook een Keltisch tintje geeft. Kan, uh, ja, dat kan maar? je wel zeggen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, Heel mooi. Uh, zij kwam zoals eerder gezegd in 2015 geloof ik bij Ball, ja. in de band. ja. ja. En hoe, hoe is dat zo gelopen? Hoe kwamen jullie met, met elkaar in contact? Ja, ik heb eigenlijk ja, een advertentie geplaatst op geloof ik muzikantenbank of zoiets. Okay. En eigenlijk zowel Frank als Sylvana die reageerden daarop. En ze waren ook ja. volgens mij de eerste. En we hebben dus best wel geluk dat Gelijke het, het ook, ook gelijk goed was. Ja, ja, het voelde gelijk goed. Volgens mij ja. kwam Sylvana twee weken voordat ik uh, erbij kwam. Ja. ja, dat ja, ja, zou dat. kunnen. Ja, ja. En, ja. Goed, ja. ja. precies. En het ging heel ik, ik snel kan, eigenlijk. Uh, ja. Ik kwam zelf ook via Muzikantenbank, ik was hier naartoe verhuisd via, vanuit Groningen. Uh -huh. En uh, ik zocht weer een, een metalband. En, en dit kwam steeds naar voren in, uh, in Hoofddorp. Volk <laughs> ja. metal. En, en eerst <laughs> nou, snapte ik er helemaal niks van. Een beetje in verdiept. Maar ja. uh, nou, uh, toch blij dat ik het gedaan heb. Ja. Dus Muzikantenbank, goede uh, ja. platform. goed platform inderdaad, ja. <laughs> en ben je zelf ook wel, uh, zoals je aangaf... Uh, veel met natuur bezig? Of Middere mate. Meerdere mate. Uh, ja. Het gaat voor mij voornamelijk om de muziek. Uh, hoe de muziek klinkt en... en uh, nou, wat, wat wij hiervan momenteel maken... dat, dat spreekt me heel erg aan. Ja. Dus dat, dat is voor mij de, de primaire rol hier. Ja. Zelfde. Ik doe even de microfoon een beetje naar je toe... want je bent een beetje moeilijk te verstaan, denk ik. Yes. Ja, zo is goed. Okay. Um, maar wat betreft Silvana ook... Um, want, um, die uh, kan er niet bij zijn vanavond, uh, mm -hmm. waarom eigenlijk niet? Uh, ze antwoordelijk... moet op haar uh, kind passen. Ah, oké, okay. ze kon geen oppas regelen. Dus nee. <laughs> zoals iemand het aangaf, oké. Okay. Um, even kijken hoor, was ik op even. Ja, wat was het eerste nummer waar zij voor uh, uh, gevraagd werd om te spelen? Sofana. Ja, Zofane. Ja. In ieder geval. Nou, we, eigenlijk gewoon al meteen. Uh, Setting Sun, geloof ik, was ons allereerste nummer wat we met elkaar hebben gespeeld. Ja. En Seven Sweers eigenlijk ook, uh, of al meteen. Oké. Okay. Dus, daar begonnen wij mee. Ja, dus, dat was eigenlijk meteen dat wel een, was heel goed. Een, een, een mooi testje. Want, ja. Uh, ja, ik was wel benieuwd. Ik, ik, ik, ja, toen ik het schreef, dat uh, Setting Sun, dat begint eigenlijk met een vrij iconisch uh, riedeltje. Mm -hmm. En ik was heel benieuwd hoe klinkt het op viool. En ja. zou een violist dat kunnen spelen? En dus het was meteen een mooie test en dat ging hartstikke goed. Dus, ja. uh, en zijn ja, zo, die, uh, zo is het gegaan. leren he? het vrij snel. Uh, dat, uh, ja. okay. Gaaf. En uh, had zij voor Solar Cycles al in een band gespeeld? Of was uh, Solar Cycles echt de eerste band voor And the wereld? Ja. Yeah. En de Miria. Ja. en the Miria. Volgens mij in Eindhoven. <laughs> Waar uh, ze studeerde, dacht ik, of zo? Yeah. Ja. dat ja. was heel slecht op de hoogte. <laughs> <Ja. laughs> Als ze meeluistert, dan. Ga ja. even, ja. even door. Ja. Maar, <laughs> de bandnaam was En uh, de Miria. Ja, geloof ik. Ja, ja. oké. Okay. En uh, jij Frank, jij kwam ook bij de band uh, in hetzelfde jaar. Jij nam de keyboards voor je rekening. Hoe, hoe, ja, jij kwam ook via de, de, uh, diezelfde, wat uh, was ook weer? Uh, uh, Talenten, uh, muzikantenbank. Uh, Muziekant. nou, muzikantenbank, ja. sorry. Ja, ja. Daar kwam jij ook in terecht. Klopt. Uh, had jij ook al veel muzikale ervaring uh, voordat je... Ja, ik had hier voor een band in uh, Groningen. Mm -hmm. um, en uh, wij maakten symfonische metal. Mm -hmm. En... Um, maar goed, ik, ik ben verhuisd hier naartoe vanwege mijn werk. Mm -hmm. Ik uh, werk nu op Schiphol. En, uh, ja, dus ik zocht wel een nieuwe metalband. En, en dit kwam echt het meest in de buurt. En uh, geen spijt van gehad tot nu toe. Nee. Maar goed. Kan is het, is het goed te combineren? Ook uh, je werk met, uh, met de band. Met, werk je fulltime op Schiphol? Fulltime, ja. ja. En het is van 9 tot 5. Dus, uh, okay, dus goed stavans, te doen. Dan kun je nog uh, repeteren. S'avonds kunnen we ja. los. Kijk, maar goed, dus is je uitlaatklep ook. Uh, ja, <laughs> nou, zeker je weten. weet. Ja. Het is ja. vermoeiend, ja. maar ook ja. uh, voldoende. Dat geloven, ja. Dan vijf <laughs> dagen in de week uh, werken en dan de band er nog naast. Ja. Maar goed, dat het uh, te combineren valt, gelukkig. Uh, nou ja, Sosja, je, je had jezelf al geïntroduceerd, natuurlijk, als fondsvrouw, uh, zangeres en bassister van de band. Met ja. een prachtige stem, mag ik wel zeggen. Nou, dankjewel. Ja, hoe is het, uh, de liefde bij jou ontstaan voor het zingen en bas spelen, natuurlijk? Ja, eigenlijk, eigenlijk ook gewoon al, altijd al. Ja. Als klein kind was ik altijd gewoon... Uh, elkaar al het aan het zingen ja? met alles. Ook met Engelstalige nummers natuurlijk. Okay. Dat snapte ik totaal niet waar het over ging. Maar je was gewoon al aan het meebleren. Ja, altijd aan het En wat voor muziek vond je vroeger leuk als klein kind zijn? Ja, nou, dat begon met k natuurlijk. Ja. Ja, dat was wel die tijd. Dus ja, uh, mijn moeder die zat ook in een band. Dus mm -hmm. langzamerhand ging ik oh. een beetje ja, in haar muziekstijl mee. En zij speelde ook? Ja, Met ook wel wat rocknummers en zo. Oh. Uh, maar eigenlijk van alles, want het zit in een coverband. Oh, wauw. Een muzikaal familie is <laughs> ja. zo te horen. Dus ja, zo. En toen uh, ja, was ik een beetje zoekende... naar ja, wat is eigenlijk muziek die ik leuk vind. En toen ontdekte ik, uh, toen ik 16 was... Florence and the Machine. En dat, oh, ja. ja... Toen ging de wereld voor mij uh, open. Ja, bijzondere zangstem <laughs> uh, heeft zij. Ja, ja heel dus, mooi. Dus uh, toen uh, ja, was ik echt enorm fan daarvan. En toen ben ik... Uh, op een gegeven moment op zoek gegaan naar... mijn eerste bandje. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk... een beetje in de symfonische metal terecht. Ja, in de solar cycles... <laughs> <opgericht. laughs> Oké. Okay. Um, de gitaarpartijen zijn... door jou gedaan, Iwan. Uh, je bent, zoals gezegd, ook medeoprichter van de band... samen met Sasha. Ja. Heb je ook wel eens... een zang, uh, zang op je genomen? Of heb je alleen gitaar... Uh, uh, ja, ik uh, schreeuw af en toe wat in de microfoon ook. ja, ja. ja Ik doe grins. een beetje grunts en screams-achtige ja? uh, dingen. Ik denk ik zal dat het meer onder screams valt tegenwoordig. Ja. Dat ligt me toch wat beter. Dat is ook altijd een beetje een zoektocht in het begin, denk ik. Ja. Um, maar ja, dat doe ik inderdaad ook. Um, niet niet te veel, uh, maar gewoon als het goed voelt bij een nummer... en we hebben er een bepaald idee bij, dan, dan doen we dat. Ja komt soms zelfs ook al uit Sasha Die zegt, nou, ik vind dat die hier screams of zo so ja, ja. Soms past het er gewoon beter ja, bij. Ja. En uh, ja, kreeg, wat meer tempo nummers. Toch een beetje leuke dynamiek, vind ja. ik zelf. Uh, ja, niet iedereen uh, houdt ervan, maar... Uh, ja, maar dat <laughs> leent zich prima voor de symfonische metal. Uh, ja. ja. FK doet het al. Dus, uh, ja, en precies. andere uh, grotere namen. Ja. Dus, uh, ja, uh, vind ik zelf een hele, hele combinatie. En hoe oud was je toen je begon met spelen? Gitaarspelen? Uh, toen ik begon met gitaarspelen was ik uh, twaalf. Ja, dus, uh, ja, hoe oud ja. ben je nu als ik vragen mag? Ik ben nu 30. Okay. Dus ik doe het dan een tijdje. Ja, 18 jaar hoor, ja. Zo. ja. Uh, dat is een ja. harde tijd. Ja. En uh, conservatorium gedaan uh, neem ik aan? Of? Nee, niet nee eigenlijk niet. Nee. Okay. Nee, uh, nee, ik heb gewoon een, een technische studie gedaan eigenlijk. Uh, ik, uh, ik was... Te veel gericht op de metal en hard rock volgens het conservatorium. Ik heb wel ja. editie gedaan. Oh, Oké, okay. ja, <laughs> kan me niet voor de, uh, een aanmerking. Nee, nee, nee ze wow. vonden me niet... Uh, Jazzy genoeg, denk ik. Jazzy. <laughs> nee. nou, er zijn toch een hoop metal muzikanten die dat wel gedaan hebben, toch? Ja, ja. ja op zich wel. Je dus het ja. hoeft niet per se uh, Jessie georiënteerd te zijn. Nee, nee. nee. Ja, ik uh, ja. was niet welkom. <laughs> nou, ik jammer. Ja. <laughs> Slecht. <laughs> nee, en tot slot uh, is er natuurlijk <laughs> nog het geweldige strakke drumwerk van jou, Ralf. Dank je. Jij bent dus de broer, zoals eerder gezegd, van Ivan. Hoe is het om met jouw broer samen in een band te spelen... Het uh, voelt eigenlijk heel natuurlijk. Uh, ja? uh, eigenlijk sinds uh, ik begon met drummen, dat was op mijn tiende, uh, mm -hmm. spelen we al samen muziek. Dus dat is eigenlijk allemaal vanzelf gegaan. We hebben eerder ook uh, death metal samengespeeld. Oh. Voordat eigenlijk met wow. Sascha deze band uh, vormde. Oh wow. Dus eigenlijk hebben we het grootste deel van ons leven samen muziek gemaakt. Wow. Dus, uh, hartstikke leuk dat is nooit ruzie ontstaan. Geen ruzie is nooit. Het... Nee, nee. nee. nee. dus we hebben uh, <lacht> <lacht> een goede band samen. <lacht> Heel belangrijk. <lacht> uh, je, je bent uh, kort eigenlijk na uh, dat uh, Sasha en uh, Ivan uh, mm -hmm. bij de band terechtgekomen. Um, ja, dan ga ik het nu hebben over jullie debuut EP, uh, getiteld Ethereal Storms... dat in 2017 is verschenen... waar ik overigens uh, de intro Hold On To The Sun van draaide... Uh, als intro van de in uitzending ook. Wat kunnen jullie me over dit nummer vertellen? Wie kwam op het idee om dit nummer uh, te maken voor het intro? zeg maar? Ja, ik denk ja. Iwan en ik samen eigenlijk. We, ja, we wilden eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje de sfeer uh, zetten voor, uh, voor de EP. Voor, en ja, ja, een, een beetje een magische ja. Ja, sfeer creëren. Ja. Nou, dat is goed gelukt. Dat een mooie intro ook. En uh, niet al te lang ook. een Le lekker uh, kort maar krachtig intro. Dat, dat is altijd uh, een goede, goede opener voor een album. Uh, nou ja, zoals gezegd, uh, als het even lukt... dan probeer ik natuurlijk het, uh, de eerste uur... alle de tracks te draaien. Ja. Uh, hebben jullie hiervan een persoonlijke favoriet? En waarom? Nou, mijn persoonlijke favoriet is Clouded Stars. Dat is het laatste, het laatste nummer ja. van de EP ja ik, Daar doe ik dan ook Screams in en okay. uh, Grunts. Dat is dan het enige nummer waarin we dat doen. Uh, yeah. Maar ik vind dat gewoon uh, ja, een beetje... Dat, dat nummer heeft uh, een bepaalde sfeer. En uh, ja, ook wel melodieën waar ik zelf wel trots op ben, denk ik. Dus, uh, Oké. Okay. Ik ja. ben erg benieuwd. Ik hoop hem uh, straks te gaan draaien. Ja. In ieder geval, van slot, heb ik hem natuurlijk gepanst uh, van het eerste uur. Ja, ja. Uh, nou ja, het geval uh, van Setting Sun, uh, wie uh, heeft daar uh, een voorkeur voor? Of, is het een, een favoriet ook van jullie? Of? Ik, ik denk dat ik Setting Sun wel het motto vind. Ja, jij vindt wel ja. Setting Sun het woord. Ja, Dat is ja. een van onze oudste nummers, maar ja. hij, uh, we hebben een, dat is een klassieker. Ja. Ja. Echt de Solar Cycles klassieker. Nee. Bijzonder vaak gespeeld. Ja. Uh, en elke keer dan spelen we hem weer even. Oké, okay, dan komt hij weer. Maar hij, uh, hij komt weer helemaal terug. Hij, okay. uh, hij herleeft weer. Okay. Dus dat vind ik wel mooi. Nou, helemaal een goed. Oudnummer ja, dus, uh, uh, dat weer uh, herleeft. Nou, dan gaan we hem ook gelijk lekker draaien. Om hem nog wat meer leven te geven, zeg maar. Degene die net inschakelen, ik zit hier met de symfonische folk band Solar Cycles uit Hoofddorp. Die komende vrijdag hun debuutalbum Lunar gaan lanceren... tijdens een release party in poppodium C in hun thuisbasis Hoofddorp. Het tweede uur zal ik de band hierover alles gaan vragen, dus blijf luisteren. En we hebben het nu over hun debuut EP Ethereal Storms... dat in 2017 is uitgebracht. En we hoorden daarvan zojuist de tweede track Setting Sun. Onder uh, welk platenlabel hebben jullie trouwens het album uitgebracht, uh, Sascha? Uh, geen label. Geen label. Nee. Jullie hebben het onder eigen beheer ja, uitgebracht. Ja. Oh, wauw. Helemaal uh, bijzonder. <laughs> en dat hebben jullie zelf allemaal geproduced, gemixt gedaan? Ja, dat klopt inderdaad. We waren destijds nog uh, ja, eigenlijk net klaar met studeren. <laughs> dus okay. we hadden ook helemaal niet zo'n groot budget of zo. Maar we hebben echt alles zelf opgenomen. En wow. Iwan heeft alles gemixt en gemasterd. Dus... Uh, dat was nou, behoorlijk druk. Ja, ja, zeker. Dat moet wel uh, heel wat werk geweest zijn. Ja. En hoe, hoe lang heeft dat uh, geduurd om het hele album op te nemen? Er uh, dus, dus zijn we best wel van een tijdje mee bezig geweest. Van begin tot eind. Ik heb eigenlijk niet helemaal meer helder... wanneer we dan zijn begonnen met opnemen en echt het uh, mixen en masteren. Ik denk dat ik met mixen en masteren echt wel een paar maanden... Met, ja, dat ik ermee bezig ben geweest. Want ja. het was voor mij ook nieuw en ik uh, leerde een beetje onderweg eigenlijk. Ja. <laughs> um, dat ja, dat, dat heeft, denk ik, toch wel een half jaar geduurd. Um, ja, zo zoiets. Iets. Ik ja. denk dat we eind 2016 of zo uh, nog ja, dingen hebben opgenomen. Ik denk dat we, ja, toen de drums hebben opgenomen en vanuit daar uh, verder. Ja. Uh, ja. Wow. En het 2017, uh, uh, dat, ja, dat heeft toch wel, denk ik, ruim een jaar geduurd. in Ja, ja. ja. Oh, voordat je echt uh, uitkwam. Yeah. <laughs> ja, wow. En hoe, hoe is het ontvangen, de, de EP? Uh, hebben jullie een inzicht in hoe vaak het verkocht is uh, of gestreamd? Of? Hoe dat in die ja, tijd eigenlijk in het begin, uh, toen zetten we het gewoon uh, ja, op Spotify. En toen ja. dachten we nou het gaat een beetje vanzelf, maar dat gaat, het werkt dus niet zo. Nee, veel <laughs> dus, uh, Nee, toen zijn ja. we eigenlijk een beetje begonnen op Instagram. Ja. Uh, met uh, veel berichten posten. En toen bereikten we steeds meer publiek daarmee. Uh, dus ja, gedurende de jaren hebben steeds meer mensen het eigenlijk ontdekt. En we hebben ook uh, clips uitgebracht. En, ja. Ja. Daar ga ik het ook zo nog uh, okay, over hebben, ja. <laughs> uiteindelijk. Ja. Oké, okay, nee, helemaal goed. We nou, ben ja, blij dat het in ieder geval uh, opgepakt is. Uh, en dat ja. zal, ja. zal nu denk ik ook wel weer gaan lopen... nu straks het de, debuut de, de uit gaat komen. Ja. Dan ja, zullen zeker. ze misschien ook weer terug gaan uh, grijpen... Ja. naar het, uh, het oudere werk van dat, jullie, denk ik. Dat denk ik zeker, Dat ja. denk ik ook zeker, ja. ja. Uh, wat was jullie inspiratie ook voor uh, het album, voor de debuut EP? Uh, ja, ik denk dat de inspiraties heel breed zijn... Um... Ik, ik ben zelf altijd heel erg fan van uh, de, de vincent band John of Bodem geweest. John of Bodem. Uh, ja die ken ik zeker. Um, dus ja, daar zul je misschien ook wel wat van uh, terug horen. Zeker misschien nog wat eerdere periode van hun muziek. Mm -hmm. um, ja, Sasha, die zei al, die, uh, haar grote voorbeeld is Florence uh, van Florence and the Machine. Mm -hmm. Dus ja, daar, daar komt dan ook weer erg rond samen. Mm -hmm. En ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen invloed er wel heeft... Um, ja, is... ja, want uh, jullie hadden natuurlijk de, de, de basis, de structuur hadden jullie al klaar. Dus de, de, de uh, drums en de zang en de, en de gitaar. Mm -hmm. En uh, viool en toetsen die werden later toegevoegd. Uh, toegevoegd. Okay. En dat hebben we eigenlijk uit onszelf toegevoegd. Dus ook met onze eigen inspiratie, onze eigen ideeën. Ja, okay. en, en daar is dit dus uitgekomen. Dus wow. het, het is niet heel erg... Um, dat je zegt van dit is pure folk metal. Maar het is, het is meer dan dat. Ja. ja, inderdaad. Het valt goed terug te horen, inderdaad. Ja. Heel bijzonder dat het. Ja. Van allerlei kanten, zeg maar, komt ja. mm het -hmm. invloeden. Ja, ja, wauw, bijzonder. Uh, nou ja, zoals jij net al aangaf, verscheen uh, er ook bijna van elk nummer een, een videoclip. Behalve <laughs> de laatste track, uh, Cloud of Start. Ja. Uh, was er een reden waarom jullie destijds zoveel videoclips hadden gemaakt? Is het meer om jullie album te promoten? Over uh, ja, dat komt ook eigenlijk een beetje vanuit mij. Want uh, ik uh, heb eigenlijk altijd al de passie gehad om uh, ja, videoclips te maken. En toen uh, uh. heb ik uh, gestudeerd om uh, ja, in de filmwereld te gaan. Werken. Ah. en daarna wilde ik eigenlijk gewoon uh, ja meteen een clip gaan maken dus, en eigenlijk ook voor elk nummer dus ja. we zijn zelfs ook nog begonnen al een clouded stars maar ja door alle de... drukte is het is het het er niet meer van die... gekomen om die af te maken nee. ah. maar wie weet ja, wie ja. Dat ooit kan ooit nog, nog. wie weet weten we later nooit <laughs> uh, het derde nummer van het uh, van de ep seven spheres uh, wat ik zo ga draaien had ook een prachtige video uh, overigens alles opgenomen in de natuur en uiteraard uh, ja, dat is ja. logisch ja. Uh, waar waar was deze opgenomen en wie, wie koos voor deze locatie. Ja, nee, maar jij waarschijnlijk. Ja, de, eigenlijk is die deels Inkofertje. hier gewoon in het bos in Nederland opgenomen en ja, ja. ook deels in Oostenrijk. Oostenrijk ook, wauw. Ze ja. zijn ook helemaal afgereisd naar het buitenland voor de clips. Ja, we waren er op vakantie en toen hebben we gewoon alle ah. filmapparatuur meegenomen en ja. Uh, ja, zijn we oh, daar gaan goed staan. voorbereid ergens, ja. op de berg. Wow. <laughs> Nou, we gaan hem uh, lekker draaien. Seven Sfeers komt nu ja. van Ethereal Storms. Dus, Seven Sfeers van Solar Cycles, uiteraard, die vanavond bij mij in de studio zijn. We hebben het nu over hun uh, debuut ep Ethereal Storms, die ik in zijn geheel dit eerste uur zal proberen te draaien. En zoals hiervoor gezegd, hebben jullie bijna van elk nummer een videoclip opgenomen. Zo ook van het vierde nummer en het ene laatste nummer van uh, Blood Moon, uh, met een in duister gehulde video. Uh, zoals de titel al aangeeft, gaat het over de Bloedmaan. Denk ik zo. Ja, de bloedmaan is meer een soort metafoor, denk ik. Ja? Voor ja, de natuur die leidt eigenlijk. Ja. Ja. Ja, dat is een mooie, mooie metafoor. Ja, <laughs> zeker. En, um, bedacht jij ook de, de clip van, deze, van dit nummer? Eigenlijk wel. Want ja? als ik eigenlijk een nummer schrijf... dan krijg ik altijd ja, beelden in mijn hoofd. Mm -hmm. En wat ik voor me zag, dat probeerde ik, daar probeerde ik een clip van te maken ja, eigenlijk. Ja. Dus ja, in het donker... Met vuur en uh, bos ja. eromheen. En dan eromheen eigenlijk uh, de wereld die vergaat. Ja, ja. dat is een, heel <laughs> dus een uh, uitdaging. Ja, zeker. Ik ja. <laughs> probeer dat maar eens uh, ja. uit, te, uit te beelden. En je regisseerde zelf ook alles? Uh, je zei, je... Ja, dat uh, was behoorlijk uh, druk. Ja, ja, nee, wel, <laughs> het is eigenlijk best wel wat, onmogelijk om voor. zelf ja. de clip te regisseren... en er ook ja. in te spelen. Dus we uh, <laughs> probeer ja. het nu een beetje uit te besteden ook. En je hebt er mensen voor die uh, dat doen? Ja, voor, uh, voor nu hebben we uh, Sandra en mm -hmm. die... Uh, heeft twee clips voor ons gemaakt. Dus dat van het nieuwe, top. van de album. Oké, daar kom ik straks ook nog op terug. Ja. Uiteraard. Okay, <laughs> ben ik ben heel benieuwd naar. Uh, nou ja, jullie doen uiteraard ook optredens. Uh, daar ga ik het in de tweede uur... uiteraard ook uitgebreider over hebben. Maar deden jullie ook een tour... na of voorafgaand uh, aan de release van de EP? Of? Nee, toen hadden we eigenlijk... nog helemaal niet opgetreden. Nog helemaal en, uh, niet. Ja, Eigenlijk toen het net uit was... hebben we meegedaan met de competitie. De grote ja. prijs van de bollenstreek... En dat was eigenlijk heel leuk, want we bereikten de finale. Dus uh, oh, voor je wow. eerste optredens dus is dat ook dat uh, leuk. Zeker ja. gaaf, ja. ja. Dat is uh, ja, hoe noemen we dat? Het uh, <laughs> geeft de, de burgemeester helemaal nou, een boost. In de, in de, ja. wow. en, en welk nummer uh, wordt ja, gezien als publieksfavoriet favoriet als jullie hem live. Uh, Nummers te horen brengen. Oh, dat, dat is wel lastig. Nou ja, ja. We deden laatst eens een poll op in, uh, Instagram <laughs> en toen vonden de meeste mensen toch Seven Swears het leukste. Dus dat is ja. het ja. nummer wat we net hoorden. Uh, uh, uh -huh. uh, van de EP dan. Hè. Ja. Uh, dus dat is denk ik wel een beetje de publieksfavoriet. Waar uh, je dit van Amerika. Ja, ik ja. ja. okay. <laughs> denk het ook wel. <laughs> ja. En um, Blood Moon uh, wordt ook wel uh, uh, gespeeld live. Ja, ja, dat is ook eigenlijk altijd wel een nummer wat goed valt, uh, volgens mij. Ja? Ja. Oké, okay. nou we gaan hem lekker draaien nu. Hier komt hij, uh, zes minuten lang duurt hij Blood Moon. Het schitterende Blood Moon, de vierde track van jullie EP Ethereal Storms... dat vijf nummers bevat en in 2017 is uitgebracht. Ik heb ze nu bijna allemaal gedraaid, gelukkig. Maar voor het eerste uur er zo direct op zit... sluit ik uiteraard af met de laatste song die als enige geen videoclip bevat. Clouded Stars. Uh, helaas, maar wie weet gaat het ooit nog komen. Ja, ja, ja. ja, Ze zaten er al over te uh, brainstormen. Uh, wat uh, kunnen jullie mij vertellen over dit uh, nummer qua tekst? En ik denk dat Ivan daar wel... De wat? Oh, nou, qua, qua tekst. Ja, of Clouded Stars. Ja, ik denk dat je dan wel bij Sasha <laughs> moet zijn. Toch wel? Ja. Ja. Zij heeft het nummer geschreven? Ik schrijf alle teksten. Oh, jij ja. schrijft alle ja. teksten? Oké. Okay. En jij schreef alle arrangementen? De, ja, de, de, de, de, de, de, de, composities de composities eigenlijk. Okay. Ja. Iedereen doet dan ja. uiteindelijk nou, ja. zijn eigen ding ermee. Ja, uh, een beetje, ja. Oké. Okay. Nou, Clouded ha. Stars is eigenlijk ja, een kritiek op hoe mensen zich uh, ja, verschuilen eigenlijk achter hun uh, illusies. Een muurtje om zich heen bouwen en niet meer zien dat het slecht gaat met de, met de wereld, met de natuur. en zo ja. De kop in het zand zeker. Ja, en, en eigenlijk dat we ja, doordat we zo in een soort uh, ja, lineair systeem leven... van mm -hmm. het wordt steeds beter... Ja. hebben we geen oog meer uh, wat mensen in het verleden deden. En misschien was dat wel uh, ja, veel beter. Ja. Dus ja. ja een mooie, mooie gedachtengang <laughs> wat de tekst er betreft. Ja. Je bent wel echt uh, ja, goed in het schrijven van teksten, vind ik. Ik stop er wel ja. heel veel betekenis uh, ja. in. Uh. Ja. Heel veel diepgang inderdaad. Ja, ja, heel belangrijk ook. Ja. Dat Vind ik wel. En, en uh, de luisteraars hoe uh, ja zij het op? Uh, uh, snappen ja, zij jouw uh, teksten? Soms, soms wel oh, inderdaad. We krijgen heel veel reacties van mensen die zeggen ja je, ja ik voel het in mijn ziel of zo. Voel ik mm -hmm. me helemaal aangesproken en dat ja, vind ik altijd heel erg leuk dat om te wel horen Dat mensen ja. emotioneert. Uh, Zeker. Ja. ja. En de fans, de luisteraars, uh, ja, uh, waar komen ze vandaan? Van het buitenland, het Nederland, voornamelijk? Ja, of? echt heel veel uit het buitenland eigenlijk. Um, okay. Heel veel ook Zuid-Amerika, ook Amerika, maar ook uh, ja, Zweden op het moment best wel veel. Polen, ja. uh, Engeland, Duitsland, wow. Frankrijk, zeg. Italië. <laughs> <Ja>. Gaaf, gaaf. <laughs> ja. Ja, Zuid-Amerika is inderdaad wel uh, een, een deel van de wereld... waar veel naar symfonische metal geluisterd wordt. Want Epica, bijvoorbeeld ja. uh, is zo'n band die dat heel goed doet. Ja, precies. Daar, ja. Ja. Ja? Dus uh, dat is ook wel jullie droom, denk ik, uh, buitenland uh, op te reden. En, dat lijkt ons hartstikke leuk. Ja, dat, ja. Tot nog toe nog niet... Uh, ja, we hebben alleen één keer in België optreden. Be <laughs> ook buitenland. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat willen we zeker gaan doen. Ja. Gewoon beginnen misschien met een tour door Europa. Dat lijkt ons hartstikke ja, gaaf. Dat, uh, het moet zeker goed gaan komen. Jullie hebben een hoop potentie en kwaliteit. Dus wat dat betreft uh, moet dat ja, zeker dankjewel. goed gaan komen. Dankjewel. Dat horen we allemaal goed terug uh, in de muziek die ik nu uh, gedraaid heb al. Dus uh, ik... Uh, ik hoop en ik weet bijna zeker dat het goed gaat komen. Nou, <tie> ja, ik doe er alles aan om jullie ja, de grote je hoogte je te brengen. Wat, wat succes Heel wel. bedankt. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Bedankt zover voor jullie uitleg. In het tweede uur ga ik jullie alles vragen over het lang verwachte debuutalbum. Luna natuurlijk, die deze week op vrijdagavond 27 oktober wordt gereleased. Inclusief feestelijke release party in Hoofddorp. Mensen, blijf luisteren. Tot zo na het nieuws van 10 uur... maar met meer muziek van Solar Cycles uiteraard... en gesprekken met de bandleden. Maar zoals beloofd eerst nog Clouded Stars. Dus tot straks. Up tempo, Cloud the Stars. We hebben er nog even wat tijd over voor het eerste uur erop zit en we hadden nog uh, uh, wat uh, leuke nieuwtjes, of dan wat leuks te vermelden over Cloud the Stars, uh, niet waar? Het uh, nummer wordt uh, vaak gedraaid of gespeeld uh, als afsluiter van jullie uh, optredens. Ja, klopt. Ja, dat, uh, dat is er, denk ik, ook al eentje die qua melodie goed blijft hangen. Ze mensen hun hoofd. Um, en lekker uh, op kunnen schudden. Uh, ja, precies. <laughs> Denk, uh, oh, yeah. uh, hij, hij heeft ook wel lekker wat energie. Um, Zeker. En. Uh, ja, het is, het is altijd wel een mooie afsluiter eigenlijk. een van de stevigste nummers, denk ik, van de EP ook. Ja, ja. ja. En, en ook wel vaak... Uh, ja, ik denk toch dat omdat het het laatste nummer van je EP is... Uh, mensen kennen dat nummer niet altijd. Mensen luisteren vaak eigenlijk maar de eerste paar nummers uh, ja. van, van een cd. Uh, zo werkt het nou eenmaal. Ja. Uh, Spotify, ja. Uh, ja. Uh, ik kan ook zeker als tip geven... als je een cd hebt, uh, luister ook altijd even het laatste nummer. Want er zijn best wel veel goede Zekers. nummers die als laatste op cd staan. Ik wou het zeggen, save the best for last toch? <laughs> ja. uh, dat Geldt ook hiervoor. Nou, ja. Dat was zeker een krachtige afsluiter van het eerste uur. En zo, sowieso eindig ik mijn, mijn programma's altijd uh, krachtig. Ook de uren, dus uh, wat dat betreft um, een waardige afsluiter. Uh, Nature's Blessing, trouwens, is dat een beetje een nummer, want daar eindigen we ja. het tweede ja. uur mee. Ja? Okay. Lekker in, hoor. Dat is uh, alleen maar goed om te horen. Okay. Nou, uh, we gaan er straks uh, we gaan er zo direct uit voor het uh, nieuws van 10 uur. Blijf luisteren, dus we hebben nog meer muziek in het tweede uur van Solar Cycles. En uh, we gaan het uitgebreid hebben over hun nieuwe. Debutalbum Lunar, die dus vrijdag 27 oktober gaat verschijnen, en middels een party in Hoofddorp C. Blijf luisteren, luisteraars, en bedankt voor degenen die al uh, luisteren. Tot zo, nieuws van 10 uur. Hebben we hebben nog wat secondes. <laughs> het is altijd <laughs> lastig tijd meer. <hier>. Maar <laughs> we gaan er zo uit. En we, eind, we beginnen straks het nieuwe uur met Raven's Call van Lunar. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op een middelbare school in Hilversum is stilgestaan bij de dood van twee zusjes. Ze kwamen afgelopen weekend om het leven bij een ongeluk met een spookrijder op de A1. Op de school waar de meisjes zaten is veel verdriet. Ja, het heeft een grote impact. We, hebben, ja, we zijn twee leerlingen verloren. Livia en Cecile. Uh, zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.